Het zijn een man, een vrouw en een kinderen van drie en één. Ze zaten in een auto die even ten noorden van Lyon door onbekende oorzaak in botsing kwam met twee vrachtauto's. Een van de vrachtwagenchauffeurs raakte zwaar gewond. De identiteit van de slachtoffers is nog niet vrijgegeven. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV willen dat er minimum straffen komen voor criminelen die voor de tweede keer in de fout gaan. Nu bestaan er in Nederland alleen maximumstraffen waar rechters niet boven mogen gaan.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 Pas na urenlange onderhandelingen gaf de Groningse kapper zich aan de politie over. Er stond toen al een zwaar bewapend arrestatieteam klaar, maar dat hoefde niet in actie te komen. Het weer, vanavond en vannacht buien, minimaal rond 13 graden. Morgen begint met wat op opklaringen, maar smiddags volgen er opnieuw buien. Het wordt een graad of 18. In het weekend droger en een graad of 16. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar en jij, jij beleeft, beleeft, het. beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. We met nu de hoop.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 Yeah,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 I God gegeven Ook al rijdt het donker Achter een bolk schijnt nee, nee, Blijf met je lijf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 Are you glad you've been rescued from your sins today? Yeah. Hallelujah. Yeah. Well, let's celebrate our salvation. Let's say it. Oh, so thankful, Lord. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Oh, and I will rejoice and celebrate. I'm gonna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 Dish.